Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Je skitripje naar Oostenrijk gaat misschien niet door. Want de Oostenrijkse regering wil vier landen waaronder Nederland op het lijstje van risicolanden zetten, meldt een Oostenrijkse krant. Betekent dat toeristen in quarantaine moeten. Heb je op dag 5 een negatieve test te pakken, mag je alsnog naar buiten. De regering hakt morgen de knoop door. Hij geldt voor iedereen de maatregel, dus ook voor gevaccineerden en mensen die al een boosterprik hebben gehad. In Enschede hebben huisartsen in een maand tijd 6000 zorgmedewerkers geboosterd. Dat deden ze in het geheim om zo geen last te hebben van demonstranten. Gisteravond is de laatste geprikt, maar ze gaan door. De zorgmedewerkers zijn veel te hard nodig nu en dus kunnen ze zo'n extra prik goed gebruiken. In het Limburgse dorp IJsselstein zijn tienduizenden kalkoenen geruimd. Dat is nodig omdat er op een boerderij vogelgriep is ontdekt. Twee andere boerenbedrijven in de buurt hebben voor de zekerheid ook al hun dieren moeten ruimen. Omdat medewerkers van het besmette bedrijf hier ook werkten. Het is druk bij de kappers in Duitsland. Veel mensen zoeken nog een plek waar ze toch terecht kunnen voor een mooie kerstkoep. Deze kapsalon in het Duitse grensplaatsje Elten krijgt aan de lopende band telefoontjes van Nederlanders. En allemaal hebben ze ongeveer hetzelfde verhaal. Dat deelt deze kapster in vloeiend Nederlands. Dat ze een afspraak uh, hadden staan. En uh, dat dat dan helaas niet doorgaat. Ze hebben al een beetje rekening gehouden met kerst. En nou is het haar veel te lang of de kleur uh, moet bijgewerkt worden. Dus ze willen allemaal heel graag nog een beetje mooier eruit zien. Belle heeft inmiddels geen zin meer. Haar kapperagenda zit helemaal vol. Het weer dan nog. Zonnig en koud. Op de meeste plekken is het net iets boven het vriespunt. Maar als de zon ondergaat, dan vriest het alweer. Ook morgen wordt een koude en zonnige winterdag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevaar en Sveen... heb je nog zo'n 10 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Een vrachtwagen met pech op de A5 naar Amsterdam. Tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp kost je dat een kwartier extra. Staat 4 kilometer. De rechterreishoek is dicht. En de N242, de weg van Alkmaar naar Heer Hugo Waard, tussen de A9 en omval. 3 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 De kerstboom glanst, is feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. Zie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 heel zorgvuldig zijn woorden kiest. Ja, ja, ja. Daar, daar spreekt het wel uit dat de juridisch... ook niet het een het ander gezegd zou kunnen worden...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 Achter de safety carter finishing. Nou, zo, zo is het niet gegaan. Nee, vroeger hadden we een commercial trouwens... Uh, op het jan van een Verzekeringsmaatschappij. En toen zeiden ze, foutje, bedankt. Oh ja. Een heel fijne, vrolijke kerstfeest. Een heel fijne, vrolijke kerstfeest. De gezellige tijd aan het eind van het jaar. FM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een heel fijne, vrolijke kerstfeest en een geluk... Christmas tree at the Christmas party hot.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 Yeah. dan maar gaan vrijen. De deurwaarde die glijdt mijn deur voorbij. Zijn cornetto maakt mij vandaag niet blij. Van de winterhoud. Zo is het maar net, Rob Zoorn. Uiteraard onze Haarlemse vriend. Leuk om weer eens een plaatje van hem te draaien. Wat is het? weer koud. Volgende week gaat eraan komen, de aankomende nacht. Zou het ook wel eens al redelijk koud kunnen gaan worden... dus hou het allemaal een beetje in de gaten... Hè, dat het ook op de weg niet al te glad gaat worden... en hou daar in ieder geval de komende dagen rekening mee. Zometeen nog een mooie kerstplaat, trouwens. Heeft Albert-Jan net verklapt, van ja. Robbie, hè? Een verzoekje, hè? Een verzoekje van Robbie. Maar is deze, Murray Heads. A show with everything Good.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 collega albert John zegt het heel erg goed. Een gaaf begin van deze single. Uit de jaren 80. hoor, je Murray Heads. Afkomstig van uh, Chess en uh, One Night in Bangkok. We gaan nog even een uh, kerstklassieke draaien. Gooi me maar in, uh, albert John. Hier is uh, Robbie Williams. Uh, tezamen met uh, Jamie Cullum. En uh, Merry Christmas, everybody. Nee, mij mag het volume omhoog. Nou, dan gaan we even proberen of dat lukt. Komt ie aan, hoor. Hij kan harder... Your stockings on the wall. It's the time that every center has a ball. Does he ride a red nose reindeer? Does he turn? Santa Claus. Love, love. Yeah. Are you hanging up your stockings on the wall? I'm so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 De winterse 50. Dat zou wel heel mooi zijn als dat uh, doorgaat. Maar tweede kerstdag op de zondag moet je niet alleen luisteren, maar zeker kijken. zfm-life.nl. Want dan zitten we in kersttruien. Uh, ja, nou, als ik hem nog pas. Uh, uh, ja, ah, hij moet aan. Hoe <laughs> <Hij laughs> dan ook. Hij gaat gewoon aan. Hij gaat gewoon Ja, aan. en dan gaan we misschien ook wel mutsen. Het ligt een beetje aan uh, de temperatuur op dat moment ook uh, buiten. Zetten we gezellig de kerstmuts op, Albert-Jan? Jij wel. Nou, we wensen iedereen nog vast hele fijne kerstdagen.